12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Zeven gewonden bij een busongeluk in Alkmaar. De CITO-scores worden voorlopig toch niet openbaar. De PSV-directie maakt zich zorgen over het gedrag van de spelers. Overwegend bewolkt vanmiddag met in het zuiden en later ook in het midden van het land wat regen of natte sneeuw. In het noorden kan de zon doorkomen, staat een matige noordoostenwind en het wordt een graad of vijf. Ook de komende dagen is het koud, maar wel iets droger. Er was schrikken vanochtend voor de passagiers van een bus van Connection bij Alkmaar. Die bus die reed van een taluut na een aanrijding met een auto. Het gebeurde op de N242 bij Alkmaar. Verslaggever Mark Robin Visser is ter plekke. Dit is het geluid van de politiehelikopter die boven het kruispunt rondjes draait. Een andere helikopter, een ambulancehelikopter, staat hier in de berm. De bus is bij het kruispunt, zoals ik nu kan zien, in aanrijding gekomen met een personenauto. De personenauto is op dit moment op een sleepwagen getrokken. en De bus is van het talud... Uh, onderaan het kruispunt uh, terechtgekomen. Het gaat om een kruispunt... Oh, de politiehelikopter gaat nu landen, dus het wordt hier wat lawaaiig. Het is een uh, ongelijkvloerste kruising. Dat betekent dat uh, de N243 over de N242 heen gaat. En de bus is van de N243 dus van het talud afgereden... en bijna op de andere provinciale weg terechtgekomen. Mevrouw Koenen, politiewoordvoerder. Het ongeluk is even na half elf vanochtend uh, gebeurd. Zaten er veel mensen in de bus? Er zaten drie passagiers uh, in de bus en een chauffeur uiteraard. Hoe is het met de passagiers en de chauffeur? Uh, de passagiers zijn nagekeken bij uh, het tuinzetten door ambulancepersoneel. En die mogen gelukkig naar huis. En de chauffeur uh, is gewond naar het ziekenhuis. Kun... En uh, er zijn ook nog twee gewonden in de personenauto die betrokken was bij de aanrijding. Ja. Kunt u al iets zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden? Nee, dat wordt op dit moment uh, uh, zou het kunnen, te maken kunnen hebben met de chauffeur dat hij onwel is geworden achter het stuur? Op dit moment kunnen we daar niets nee. over zeggen wat de oorzaak van het ongeval nee. is geweest. En de toestand van de chauffeur, u zegt hij is naar het ziekenhuis gebracht? Ik begrijp uh, net van een collega van hem dat hij aanspreekbaar is. Tot zover uh, wordt voor de koenen van de politie. Ja, het onderzoek is hier nog in, uh, in volle gang. Uh, hopelijk zullen we de komende uren wat meer te weten komen over uh, de oorzaak van het ongeluk en hoe het verder met de chauffeur van de busgaats. Mike Rommelvisser, dank je wel. Vanuit Alkmaar, daar op de plaats van het ongeluk... met die Connection-bus vanochtend. De prestaties van basisscholen bij de CITO-toets... worden voorlopig toch niet openbaar. Veel scholen hebben bezwaar gemaakt... tegen het besluit van staatssecretaris Dekker... om alle gegevens van het CITO te gaan publiceren. Nu wacht hij eerst een uitspraak van de rechter af over die bezwaren. We hebben nu ook uh, besloten om... Uh... Die bezwaren waarvan er een aantal gepaard zijn gegaan met een, met een voorlopige voorziening... dat is eigenlijk de vraag aan de rechter om het op te schorten, om dat te honoreren... en om de rechter hier ook een uitspraak over te laten doen. Dus niet op korte termijn die cijfers naar buiten? Nou, Het is zo dat de rechter op korte termijn een uitspraak doet... en dan hangt dat af van hoe die uitspraak uh, eruit ziet... hoe de volgende stappen eruit zullen zien. Hoe schadelijk zal het zijn als de rechter zegt... die CITO-scores mogen niet openbaar worden, zoals het WOP-verzoek zegt? Nou ja, ik ben meer in algemene zin voor openheid van scholen. Uh, wij zien bijvoorbeeld dat dat in het voortgezette onderwijs al veel meer gebeurt. Hè? Uh, die geven meer openheid over uh, hun centrale examens. Nou, Dan zie je bijvoorbeeld ook in bepaalde kranten dat er overzicht worden gemaakt van, uh, van scholen. En inmiddels vinden we dat allemaal eigenlijk heel normaal. Het helpt ouder, ouders ook bij het maken van de keuze voor een school die het beste bij hun kinderen past. Nou, ik zou het heel erg goed vinden als we ook naar zo'n situatie toe gaan... in het primair onderwijs. En ik heb dus ook uh, de basisscholen opgeroepen... van laat nou meer zien. Dan heb je ook de kans om uh, ja, scholen niet alleen maar inzicht te geven... in uh, de, de, de cito resultaat maar ook in heel veel andere dingen... die de kwaliteit van scholen bepaalt. En ik denk dat dat gewoon goed is. Want ik vind dat ouders in dit land recht hebben... Om bij het maken van misschien wat de belangrijkste keuze voor hun kinderen, namelijk de keuze van een school, dat te doen op zo goed mogelijke informatie. Wanneer verwacht u een uitspraak van de rechten? Nou ja, dat is op zeer korte termijn. Dat is een kwestie van week. Marcel Bril sprak met staatssecretaris Dekker over de openbaarmaking van de CITO-gegevens. Consumenten zijn iets minder somber dan een maand geleden, meldt het CBS op basis van het consumentenvertrouwen. Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen stond vorige maand op de laagste stand sinds het begin van de metingen. Mensen zijn volgens het CBS nog altijd onzeker en voorzichtig. De hand blijft voorlopig op de knip. Dit is het NOS-journaal met Dorald meegens. Minister Opstelten wil dat de alarmmeldingen van 112 niet meer op het internet verschijnen. Hij deelt de zorgen van de SP dat de privacy van mensen kan worden geschonden. Dat antwoord die op Kamervragen. Na melding via 112 worden de hulpdiensten gealarmeerd via het P2000 systeem. De ongecodeerde meldingen via P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Opstelte wil dat berichtenverkeer nu laten versleutelen, waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen worden in het geval van alarmmeldingen. Nog maar één op de vijf mensen laat zijn belastingaangifte invullen door een belastingexpert. De meeste mensen doen het tegenwoordig zelf, via internet. Het wordt ook steeds makkelijker, omdat de Belastingdienst al veel gegevens vooraf heeft ingevuld. Maar het blijft opletten, zegt de Consumentenbond, want ook de Belastingdienst maakt fouten. Die fouten die waren erg uiteenlopend. Eén persoon werd zelfs geconfronteerd met spaargeld en een tweede huis en een aandelenkapitaal wat hij allemaal niet bezit. Uh, maar wij zien vaker langskomen dat er fouten zitten bij de hypotheken die er bijvoorbeeld twee keer in staan. Uh, of dat spaarbanksaldo's niet juist in de gegevens zijn opgenomen.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 De Duitse regering was zijn werkgever. En daarom zijn volgens de nabestaanden is die Duitse regering juridisch verantwoordelijk. Sport. Tini Sanders, de algemeen directeur van PSV, maakt zich grote zorgen over het gedrag van zijn spelersgroep. Volgens Sanders is er structureel iets mis voetbalcommentator van Studiosport Arno Vermeulen is hier in de studio aangeschoven. Arno, wat is er mis? Nou ja, het ergste is volgens mij dat hij zegt dat uh, spelers eigenlijk als normale jongens binnenkomen en dan na anderhalf jaar uh, vreemde trekken vertonen. Dat zou dus betekenen dat, dat je bij PSV een, een minder uh, aardig mens wordt dat je gekke dingen gaat doen. En daar mag je als directeur natuurlijk wel zorgen over maken. Gekke dingen zoals uh, door glazen heen slaan, dat, nou ja, dat Dat was heel gek. En uh, Germain Lensen was er ook vrij gek. Uh, er zijn eigenlijk vier affaires dit seizoen geweest met spelers van PSV. Mertens, Marcelo, Pieters dus en Lens. Um, in totaal 17 wedstrijden schorsing voor 9 verschillende spelers. Dat is allemaal natuurlijk veel te ja. veel van het goede. En, en daar zegt hij iets over in het Eindhoven's Dagblad. En daarmee zegt hij natuurlijk ook wel iets over zijn discipline, uh, de, de technisch directeur, die gaat er nog voor een deel over, Marcel Brands. En de trainer, dik advocaat, dat is toch ook iemand die de discipline wel mag handhaven bij zijn selectie. Of bijvoorbeeld de aanvoerder Mark van Bommel, die een voorbeeldfunctie heeft. Die doen dat niet goed dan, nou ja, in zijn ogen? Dat, dat zegt hij niet, maar dat kunnen we toch invullen. Want ja. uh, als, als er binnen anderhalf jaar veel fout gaat met de spelers... met de mentaliteit van de spelers, dan moeten moet ze daar worden aangesproken. Ja. Daar huur je een trainer voor in, en daar heb je een aanvoerder voor... in de hiërarchie van een spelersgroep, technisch directeur... maar heeft dat toch ook invloed op? Dus indirect uh, valt hij natuurlijk een aantal mensen binnen zijn, uh, binnen zijn bedrijf... eigenlijk wel aan, ja. ja. Waar komt dat gedrag vandaan? Dat mensen na anderhalf jaar anders, euh, zich anders gaan gedragen? Ja, uh, Sanders zegt dat hij dat zelf niet weet en dat hij dat uh, gaat onderzoeken. Ik zou bijna zeggen, wie zijn wij dan dat we het wel weten? <güls> ja. Ik bedoel, uh, hij is directeur van die club. Nee, ja, uh, hij, hij verklaart het voor een deel met de spanning. Uh, een tijd lang geen succes, geen kampioenschappen En dat je je daardoor dus blijkbaar zo gaat gedragen... Nou ja, het is een excuus, uh, maar ik denk dat er misschien wel iets meer over uit te vinden is... als je dat intern gaat, uh, gaat onderzoeken. Jonge jongens die uh, geen kampioens, uh, kampioensfeest hebben meegemaakt. Ja, uh, dat maar okay, dat hoef je nog niet gek te gaan gedragen uh, ja. natuurlijk. Maar ja. oké, okay, laten we zeggen, PSV is wel in, in woelig water. Uh, spelers uh, gedragen zich niet goed. Ze moeten dit jaar kampioen worden. Dat klopt, ook om financiële redenen. Sanders, die vrij nieuw is in de voetballerij, heeft zelf ook wel zijn probleempjes. Doet ook wel uh, domme dingen, zeg maar. Een brief naar de KNVB over die totaal verkeerd uh, viel... Uh, onlangs Nu eigenlijk ook wel dit in het interview in het Eindhoven Dagblad... waarvan je zegt van ja, moet je dat niet eerst intern uitzoeken. Misschien is het wel olie op het vuur dit. Ja, en het imago van de club staat ook wel ter discussie. Hè? Training achter gesloten deur. Het was altijd zo'n leuke provinciale club die dan ook nog wel succes had. Maar in die combinatie, en dat lijkt onderstanders allemaal wel te schuren... Uh, succes moet er nog komen en, en, en leuk provinciaal zijn ze op dit moment ook niet nee. meer. Uh, wat kan hij dan doen? Een brief schrijven? Hij kan een interview geven? Wat kan hij nog meer doen? Nou ja, hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat Marcel Brands... de technisch directeur, daar staat hij totaal achter... en hij wil zelf nog eerder vertrekken... dan dat hij bijvoorbeeld zijn technisch directeur wegstuurt. Dus daar gaat het niet om. Maar misschien als voorbeeld... advocaat, uh, de trainer, is wel toen eigenlijk al voor één jaar aangetrokken. En die moet in dat één jaar... Één eerste jaar succes hebben. Die moet daar kampioen worden. Dat is niet iemand van de lange termijn en misschien ook niet iemand die zich heel erg druk maakt over dit soort zaken. Want hij moet gewoon een landstitel halen. Ja. Dus is hij wel degene, in dit geval dus niet, die de discipline blijkbaar goed handhaaft. Dus er zitten ook wel dingen in korte termijn en lange termijn die niet goed langs elkaar lopen. Maar het is opvallend dat hij nu zegt, dat vind ik echt opvallend, ze komen als normale jongens binnen en in anderhalf jaar gaan ze vreemde trekken vertonen. Nou, dan moet je daar natuurlijk wat aan gaan doen. Dat kan niet. kookt en het borrelt bij PSV. We wachten het even af. Uh, dankjewel. Arno Vermeulen. De Nederlandse honkbalploeg is geland op Schiphol... na de verloren halve finale bij de World Baseball Classic. Het werd 4-1 voor de uiteindelijke kampioen... de Dominicaanse Republiek. Verslaggever Roel Pauw sprak met de werper Diego Marmark bij de beste vier van de wereld horen, dat moet een goed gevoel zijn. Ja, ja, geeft ons een goed gevoel om door, door te strijden naar uh, ik denk over vier jaar weer om um alles te winnen, want we kwamen net in over een tekort om in de finale te spelen. Ja. Maar ik denk over vier jaar uh, zullen we het wel halen. Ja, veel mensen zullen terugdenken aan het WK dat jullie gewonnen hebben, maar in feite is dit een veel grotere prestatie. Ja, ja, ik denk het is veel grotere, want al die landen spelen met hun beste spelers van de wereld, die allemaal in de Major League spelen en in, bij de wereldkampioenschap krijg je alleen amateurjongens, die, niemand die in de Major League speelt. En nu is het echt uh, alle toppers van de Major League... ...hebben we tegen, tegen elk land gespeeld. En de Dominicaanse Republiek heeft alleen maar negen... ...alsers op het veld. Dus je ziet het verschil gelijk. You ain't much if it ain't Dutch. Dus als uh, aandenken aan het uh, toernooi... ...hebben alle spelers net bij de gate gekregen... ...plus uh, bloemen. Omschrijft u het eens, deze trofee? Het is een zwaar, glazen... Plakaat met de, de wereldbol. En ze hebben zo'n 40.000 kilometer uh, gereisd ja. met dit toernooi. Dus dat is ook wel op zijn plaats. Ja. U bent penningmeester van ik de Ik ben bot. penningmeester, ja. ja. Dus ik kijk ook naar de financiële ja. consequenties van het een en ander. Levert dit al wat op? Ja, dit levert zeker op. Dit is, uh, hier kunnen wij ook veel jonge jong, honkballers weer de komende jaren ja. natuurlijk van uh, opleiden. Want ja. uh, dit wordt eens in de vier jaar gehouden... En het positieve resultaat daarvan wordt echt in geïnvesteerd... in de hondbal eh, voor nieuwe spelers eh, enzovoort en voor trainingen. Het is 12 uur 12. er is verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Ik denk in elk geval nieuws over die N242 bij Alkmaar... waar die bus is verongelukt. Ja, daar staat inderdaad nog steeds file vanaf Middenmeer richting Alkmaar... tussen Zandhorst en de ring Alkmaar, twee kilometer... Tussen de ring Alkmaar en Boekelaarmeer is de weg nog steeds afgesloten. Verkeer eh, ja, richting de Randstad eh, enzovoort kan beter omrijden via de andere kant van Alkmaar, via de westkant. Dan staan er nog files op de A2 van Eindhoven naar België bij knoop Europaplein, 7 kilometer. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 5 kilometer. En daar zijn de rijstroken weer vrij. De hoofdpunten: die bus bij Alkmaar verongelukte daar vanochtend om half 11. Die reed van een taluut af bij een viaduct. Zeven mensen zijn daarbij gewond geraakt. De CITO-scores worden voorlopig toch niet openbaar. Scholen hebben daartegen geprotesteerd. Staatssecretaris Dekker wil eerst van de rechter horen wat hij vindt van die bezwaren van de scholen.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 Welk Office 365-abonnement past bij uw organisatie? Microsoft-partner Misco geeft uw advies. Kijk op misco.nl office365. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Bobby Boermans, regisseur van de film App, waarbij je telefoon aan moet houden in de bioscoop, want die wordt gebruikt als tweede scherm. In het mediaforum, correspondent voor Duitse media Annette Birschel en Frans Lomans, hoofdredacteur van Panorama. Het gaat onder meer over het verdwijnen van de Page 3 girls, de topless vrouwen in de krant The Sun. Na 42 jaar lijken ze te verdwijnen, maar RTL liet zien dat er ook Britten zijn die de meisjes koesteren als een nationaal instituut. Don't remove Page 3, it's a national institution. It should stay forever. Not by the sun if, if, the sun if there was no page for no. en dan de nationale nieuwsquiz daarin vandaag Wietse van de Groot en die komt uit Amsterdam dit is radio 1 lunch we beginnen met het media-nieuws. Vanaf volgend jaar zijn de alarmmeldingen van politie, brandweer en ambulances dus niet meer openbaar in het zogeheten P2000 communicatiesysteem. En dat betekent ook dat journalisten niet meer bij de gegevens kunnen. En daar is de Nederlandse Vereniging voor Journalisten niet blij mee. Thomas Bruning van de NVJ, Goedemiddag. Goedemiddag. Is P2000 de enige manier voor journalisten om te weten wat er gebeurt met politie en brandweer? Nou, er zijn natuurlijk nu een heleboel nieuwe middelen bijgekomen. Gewoon de social media, er wordt heel snel getwitterd. En mensen weten vaak dat ook al langs die weg te vinden. En je hebt de zogenaamde persalarmering... via de afdelingen voorlichting communicatie van uh, politiekorpsen. Uh, dus er zijn wel alternatieven. Maar juist dat laatste, die persalarmering... hebben wij al uh, een tijdje geleden geconstateerd... in een onderzoek onder onze leden en onder politieperskaarthouders. Fusioneert heel slecht in een aantal regio's. En dat betekent gewoon dat journalisten niet op tijd... ...bij toch zeer, voor het publiek zeer relevante incidenten hmm. kunnen zijn... ...en daarmee dus ook hun ja, ik zou maar zeggen hun controlerende taak richting hulpdiensten, politie, brandweer... ...ook helemaal niet ja. kunnen uitvoeren. Opstelte zegt, die berichten die dus doorgegeven worden via dat P2000... ...die bevatten te veel privé-informatie en daarom moeten ze worden afgeschermd. Ja, nou ja, kijk, dat is een... Uh, wij hebben al eerder aangegeven dat journalisten daar een andere rol in hebben. Journalisten die zijn gewend om om te gaan met privacygevoelige informatie... En die, vervolgens voordat zij die weer verder openbaar maken... Uh, kunnen ze daar dus zeg maar, de adresgegevens uithalen... mensen onherkenbaar maken als het, uh, als het slachtoffers zijn, uh, et cetera. Dus het is niet aan, uh, aan de minister om, uh, om die, uh, die stop erop te zetten... maar aan, aan de pers die ja. daar vervolgens zijn verantwoordelijkheid over moet nemen. Maar misschien is zijn probleem wel dat er uh, ja, tegenwoordig... Kan iedereen zich journalist noemen natuurlijk. Dus hij is natuurlijk bang dat die gegevens uh, ja, bij iedereen maar zo binnen kunnen komen. Ja, nou ja, we hebben al eerder hebben we aangegeven dat we het best logisch vinden... om te zeggen, je moet, ergens moet je een, een lijn trekken en zeggen van... nou, mensen die inderdaad die journalistieke die, die, die taken uit, uitvoeren... Uh, dat hoeft niet iedereen te zijn. Dus je hoeft niet alles volstrekt uh, in de openheid te gooien. Maar je kan best het koppelen aan uh, houders van een politieperskaart. Dat zijn dus ook niet alleen maar NVJ-leden... maar dat zijn gewoon alle mensen die professioneel dat vak uitoefenen... als fotograaf, als video et cetera. Jullie, jullie gaan daar ook over tegenwoordig, hè, om die kaarten uit te geven? Nou ja, dat is, een, dat is een service die wij ook verlenen. Hè. Maar het is een volstrekt onafhankelijke perskaart, die, dus, die je ook als niet-NVA-lid kan krijgen. Maar waaruit wel blijkt dat het om een professional gaat: om ja. mensen die gewoon hun brood verdienen. Nou ja, goed, een, ik noem een lokale omroep met vrijwilligers. Ik bedoel, die willen ook bij die brand zijn van het, van het winkelcentrum. Ik noem al wat. Ja, nou ja, kijk, als ze dat willen, uh, dan komen ze daar langs die alarmering via de reguliere media natuurlijk gewoon prima achter. Het gaat er ons niet om om het verder af te schermen, het gaat er juist om om ervoor te zorgen dat het openbaar is voor de mensen die ook gewoon die controlerende taken hebben. En als het moment dat de minister zegt, nou ja, we kunnen niet alles meer integraal op internet zetten, hè, want dan uh, ga je allerlei adresgegevens ook, ook uh, verspreiden... Uh, onder de hele buurt wijs spreken. Nou, dan moet je naar vormen gaan zoeken die tegemoetkomen aan het feit dat de journalistiek gewoon hun werk kan doen. En dan is in ieder geval daar een goed gesprek over met de minister een mm. eerste vereiste. Ja. Dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat dat belang bij het ministerie voor die rol van de journalistiek gewoon uh, volstrekt uh, onderschat is. Dus ik ben in ieder geval blij met de opmerking van de minister nu, en ook de politieke druk die daar dan op komt... Uh, dat hij absoluut met ons en met de NVA in gesprek wil over een verbetering van die, uh, van die alarmering richting de pers. Nou, Thomas, is het zo dat de, de, pers, de relatie moet ik zeggen, tussen pers en, en politie de laatste tijd sowieso uh, minder wordt? Nou ja, minder. Het is een, het is een, uh, een relatie die altijd ingewikkeld is. Hè? Want je, wil, je ziet aan de ene kant zie je dat je elkaar nodig hebt. Hè? De politie wil ook laten zien wat ze doen aan de burger. Maar tegelijkertijd wil de politie soms ook een beetje te veel uh, uh, dat managen en marketen. Van, dat de leuke dingen hè, waarin ze er positief voor staan wel worden gezien. Maar de dingen die, die wat vervelender zijn niet worden gezien. Dat is een, een spanningsveld. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij ontruimingen... Hè, van vluchtelingenkampen, dat soort zaken meer. Dat je dan opeens de camera uit moet... op het moment dat de echte, uh, het, het minder gezellige werk te zien is. En je ziet het ook in discussies bij incidenten... dat uh, de pers in onze ogen... onnodig ver op afstand wordt gehouden... of zelfs helemaal niet toegelaten wordt tot bepaalde plekken. Maar er is wel sinds kort... Een beter overleg met de Nationale politie, periodiek, waarin we als NVA ook die belangen uh, en, en de incidenten die er zijn goed kunnen bespreken. En ervoor kunnen zorgen dat politieagenten ook beter voorgelicht worden over het belang van die politieperskaart, het belang van de journalistiek. Mm. En uh, zodat iedereen ook, uh, elkaars rol ook beter kent. Duidelijk, dankjewel. Thomas Bruning van de NVA. Misdaadverslaggever Koen Scharmberg is weg bij het blad Panorama. De verslaggever wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatiepoging. Tegen hem werd eind vorige week een gevangenisstraf van 18 maanden geëist. Scharmberg was tijdens het justitieel onderzoek nog altijd in dienst van Panorama. Maar het blad en de verslaggever hebben gezamenlijk besloten om de samenwerking te beëindigen. Zometeen praat ik er nog even over door met panorama-hoofdredacteur Frans Lomans, want die zit toevallig vandaag in ons mediaforum. Gaat voortvarend met de aanmeldingen voor de correspondent.nl, het nieuwe journalistieke initiatief van Rob Wijnberg, heeft al ruim 60% van de benodigde 900.000 euro binnen. Wijnberg vindt ook dat het goed gaat, maar hij blijft tegen zichzelf zeggen dat ze er qua bedrag nog niet zijn. Dat is dus nog, als je het omrekent, nog een best bedrag en ook een behoorlijk aantal leden af van het einddoel. Uh, en je weet hoe het bij dit soort dingen gaat. Het kan hoog starten en dan inzakken. En uh, als je dan niet op de een of andere manier um, weer on onder de aandacht kan brengen... dan um, kan het ook afsterven, zullen we zeggen. Jeroen eh, Smit te mij, als we in dit tempo doorgaan hebben we over 30 dagen 36 miljoen, dus dan gaan we wel een krant kopen, zei hij. De correspondent heeft overigens nog niet al het geld op de rekening staan. Het gros van de nieuwe leden heeft al daadwerkelijk betaald, de rest heeft een toezegging gedaan. Ook zijn er 25 leden die 1000 euro of meer hebben toegezegd. Deze aantallen kunnen we overigens niet controleren. Moeten we Wijnderberg dus maar op zijn mooie ogen geloven? Um, dat moet je op mijn mooie ogen geloven. Dat wil zeggen uh, op het mooie uh, logaritme dat erachter zit. Want het wordt uh, real-time uh, uh, geüpdate, zeg maar, die tussenstand. Uh, als je... Uh, uh, een, uh, een fact-check ervan wil maken, ben ik, uh, wil ik best uh, je de lijst sturen. Nou, daar we, ja, daar wachten we dan even op. Ik kijk even op die site. 8979 leden tot nu toe. De reclameinkomsten voor de radiozenders... zijn vorig jaar met 6,5 procent gedaald. Blijkt uit cijfers van het radioadviesbureau. Toch werd er in totaal 218 miljoen euro... verdiend aan radioreclame. De transportsector blijft de grootste afnemer... van reclamespotjes. En opvallend genoeg is de medische sector... massaal op de radio gedoken. De medische de wereld besteedde vorig jaar 185% meer aan radiospotjes dan in 2011. Volgende week gaat een film in première... waarbij het juist de bedoeling is dat uw telefoon aanlaat in de bioscoop. Want terwijl u de film bekijkt, gebeurt er van alles op een tweede scherm. Volgens de filmmakers is het de eerste keer dat er zo'n film is gemaakt. Ik weet dat je filmpje keer Dit ding, Iris. Heb jij verstand van apps? Wat de fuck is dit? Dit bedoel ik dus. Zijn... Oké, okay, Iris. Wat? Bobby Boermans is de regisseur van deze film. Die heet App, met als ondertitel Soms krijg je meer dan waar je om vraagt. Bobby, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waarom ga je dit doen? Is de film zelf niet spannend genoeg? Uh, nee hoor, nee. Het is uh, bedoeld als extra uh, als extracte, zeg maar, in, de, in de film... dat je het op je telefoon extra materiaal krijgt te zien... met extra plotpunten en extra verhaalpunten. Ja. Uh, dus, dus je gebruikt je telefoon eigenlijk als tweede scherm. Normaal gesproken moet je je telefoon uitzetten in de bioscoop. Nu moet hij juist aan. En wat krijg je dan allemaal te zien? Uh, je krijgt uh, uh, soms uh, scènetjes te zien die uh, doorlopen dus van, van het grote scherm, zeg maar, lopen die door op je telefoon. Soms krijg je sms-berichten die de karakters naar elkaar sturen te zien. Uh, je krijgt soms graphics te zien. Dus aan uh, eigenlijk door de film heen weet je als kijker op een gegeven moment ook iets meer dan de hoofdpersoon op het grote scherm. En hoe werkt het technisch dan? Als je binnenkomt, moet je eerst je 06 nummer afgeven of zo? Ja. Nee, nee. Uh, je, je downloadt van tevoren een, uh, een speciale app, ja. uh, van, uh, die kan je downloaden op www.appdefilm.nl. Die installeer je en dan ga je zitten in de bioscoop en dan begint de film en daar zit een hele kleine uitleg uh, uh, in. En dan start je de app en wat hij dan doet is eigenlijk via een onhoorbaar geluidssignaal... Uh, wat in de app zit ingebakken en in het geluid van de film zit ingebakken... synchroniseert hij jouw uh, telefoon. En in dat geluidssignaal, dat hoor je als mens niet. Uh, daar zit een watermerk in met een tijdcode. En dan kan hij compleet jouw telefoon synchroon laten lopen met uh, de bioscoop. Ja, ja, ja grappig man. Goed, leuk bedacht. Ja, als ik er nou in ga zonder mijn telefoon, uh, heb ik dan ook nog een leuke avond? Jazeker hoor. Het is, het is gewoon een, een supercoole, spannende thriller. voor uh, voornamelijk voor jongeren. Voor uh, zeg maar de, de key doelgroep waar ons een beetje op focus is uh, 20. Maar jonger en ouder is natuurlijk ook uh, heel erg hartelijk welkom. Maar het is, gewoon een, het is een film die, uh, die uh, uh, het is een film zoals elke andere film. Het enige is uh, dus dat op het moment dat je de second screen app ook downloadt, dat je gewoon extra informatie ja. uh, krijgt te zien. Het kan zijn dat als je zonder uh, telefoon de bioscoop gaat. Dat je om je heen voortdurend mensen hoort gillen of hoort lachen, maar dan zitten die dus op dat tweede scherm te kijken. Ja, <laughs> nou, en, je, en dat is ook een beetje, dat is natuurlijk ook een beetje zo bedoeld dat mensen uh, uh, het ook echt daadwerkelijk gaan downloaden. Dus, ja. uh, dus je, je kan hem je kan uh, heel goed zonder zien. Maar uh, het, het leukste is natuurlijk als je met uh, second screen kijkt. Worden er eigenlijk reclameuitingen meegestuurd uh, op het tweede scherm? Nee, nee, uh, het, uh, de, dat, nee dat, uh, het Het zijn puur gewoon echt dingen voor uh, af, af van in de film. Je, ik... je had de exploitatie al rond van de film. Die, sorry? Je had de exploitatie al rond van de film. Dat is natuurlijk een mooie kans om op die manier wat geld binnen te slepen. Ja, nee, uh, Samsung die, die sponsort wel uh, het oh. geheel, maar daar zit, uh, daar zit geen uh, in de app zelf of in de film zelf zit daar helemaal niks. Uh, ja, er, zi er zitten wel Samsung telefoons in de film, ja, maar er... het is niet zo dat, niet dat in, de, in de app het nog eens zit verwerkt. Nee, er zijn ook dat hele dat andere ik... goede telefoons, hè? moet ik er dan even bij zeggen. Um, ja, nou ja, het is een bijzonder experiment. Volgende week uh, donderdag, dan is de première voor de Nederlandse bioscoop. De film heet App en de regisseur heet Bobby Boelmans. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Twee etenpiraten in Steenwijk zijn afgelopen week uit de lucht gehaald omdat ze met hun uitzendingen de communicatie tussen piloten verstoorden. De piloten hoorden Nederlandstalige muziek in plaats van de aanwijzingen van de luchtverkeersleiding. Als het over radiopiraten gaat, dan kunnen wij maar aan één station denken: Radio Giraf met Henk den Drijver.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 Ik ben de manager van een paar groepjes hier. Oh, leuk. Zijn we eigenlijk een beetje collega's? Ja, ik kan zeggen, ja. Nou, je <laughs> weet waar het om gaat, Robby. Ja. Uh, zit je alleen daar? Nee, ik ja, ben er met een paar jongens van Jongen, jongen. Ja, ik hoor het al. Uh, dat is hengstebal, nee, Robby. Nee. onze vrouwen zijn er ook bij. Oh, uh, laat Doe eens we horen, Robby, laat Voet eens horen. Ah, uh, uh. gezellige je. boel, Robby. Ja, ken ik niet even langs komen? Nee, het ja, is geintje hoor. Ik, Ik moet werken. Ja. Ja, een fragment van Kees van Koot en Wim de Bies. Samen dus het Simplistisch Verbond. En het staat allemaal op de LP Mooie Meneeren. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Annette Beerschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. En al aangekondigd Frans Lomans, de hoofdredacteur van de Panorama. Hartelijk welkom, allebei. Eh, grote woede in Cyprus. Beide mensen daar. Het land moet zelf een flinke bijdrage leveren om zichzelf eh, te redden. Het Cypriotische parlement heeft gisteren het plan om spaarders mee te laten betalen aan de redding van Cyprus tegengehouden. Ja, Je ziet nu allerlei beelden. Eh, mensen die de Hitler goed brengen. Annette, hoe valt dat in Duitsland? Nou ja, dat uh, is een beetje cynisch te zeggen... maar dat zijn ze in Duitsland langzaam aan het gewend... want dat is natuurlijk overgewijd van Griekenland. Grieken deed, het ook, ja, al, de Grieken deed het ook wel, en, nou Ja, de Grieken deden dat ook wel. Het wordt niet minder... Uh, het is gewoon smaak, smakeloos. Maar ze zien Angela Merkel als de kop van Jut, eigenlijk? Ja, in dit geval uh, is dat natuurlijk een beetje raar... want, want je hebt, uh, als ik de beelden dus zie uit, uit, uit Cyprus en uit, uit Griekenland... als ik dat vergelijk, dan zie ik in Griekenland natuurlijk mensen... die inderdaad... Uh, door de harde bezuinigingen echt erg ook in hun portemonnee getroffen worden. Dat zijn dus mensen die hun baan verliezen, de sociale zekerheid en van alles. Dus daar is een totaal andere soort van woede. Want, want in Cyprus heb je toch, ja, daar gaat het om spaarders die. En ook wat ik heb begrepen, een groot deel van mensen die. Uh, uh, ja, witwas aan witwaspraktijken hmm. doen. Dus dat is. Dat Russen zitten er heel veel met geld in. Ja. Uh, Frans, ja, uh, uh, onze minister Dijsselbloem is voorzitter van die Eurogroep. Die in ja. feite onder zijn voorschriften is dit allemaal bedacht. Dus, en die, ja. die staat, uh, die is hier verder helemaal niet uh, terug. Uh, dus ze zijn niet boos op hem, lijkt het. Uh, je had eigenlijk een oorlogsverklaring van Cyprus <laughs> en Nederland verwacht. Nee, <laughs> ja, dit, <laughs> ja, je weet het niet. Ja, ik, uh, V vanochtend zat ik nog even over te denken. Merkel is natuurlijk ook een veel makkelijkere naam. Hè? Ik bedoel, uh, doe maar eens je roen met die moeilijke achternaam. Ik bedoel, ik, dan kun je wel boos op straat gaan lopen... maar je weet niet hoe je die naam uitspreekt. Dus uh, nee, dat... Uh... Dat voordeel heeft hij. Maar, maar goed, ik, ik vind jij ook... Net wat je zegt, vind ik dat ook alweer een beetje simpel. Hè? Want dat spaargeld, dat kunnen die mensen wel missen, zeg je dan. Ze zijn helemaal niet echt boos. Nee, nou, dat is, zo zeg ik het niet. Maar het is van het is een, een andere orde. Kijk, als ze aan mijn spaargeld zouden komen, ja. zou ik ook kwaad zijn. Maar als ik zie dat in Griekenland hebben we het gezien, maar ook uh, ja, uh, Spanje, Italië of zo, dat mensen echt ja. hun baan verliezen. Dat ze echt niet meer weten hoe ze eten. Uh, moeten ja. kopen, want dat moet, moeten we ook maar niet vergeten, dan is dat, vind ik, van een andere orde als het hier nu gaat om een land uh, wat uh, ja, in feite een uh, kleine bijdrage... Vraag. Jij vindt sowieso, je mag niet aan iemand spaargeld komen. Nou, vert. dat weet ik niet. Ik, ik ben zelf net al een maar dus, uh, ja. ik, ik las toevallig nog over die Nederlandse voetballers die, uh, die op Cyprus zitten. Die Gregor van Dijk is dan uh, zo'n beetje de bekendste. Ja. Die, zo die was jong. net een paar uur te laat met geld overmaken naar Nederland. Ik denk, hé, crisis in uh, Huizen van Dijk hier. Vrouw, kinderen, ja. niets te eten. Ja. En daar hoor je ze niet over, nee, die nee. Cyprioten. Nee, nee. <laughs> nee, nee. We praten zo meteen door, uh, bijvoorbeeld over jouw uh, misdaadverslaggever... Die je de wacht hebt aan moeten zeggen. En nog veel meer zaken. Maar eerst het laatste nieuws: hier is Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Over Cyprus gesproken, politieke leiders zijn bijeen om een oplossing te vinden voor de crisis in het land. Die is ontstaan nadat het parlement gisteren het Europese reddingsplan had weggestemd. President Anastasiade is overlegd met de leiders van politieke partijen en het hoofd van de Centrale Bank van Cyprus. Later spreekt hij met vertegenwoordigers van de EU, de ECB en het IMF. Banken in Cyprus zijn al sinds het weekend gesloten en het is nog onduidelijk wanneer ze weer open gaan. Bij Alkmaar is op de provinciale weg N242 een bus van Connection bij een viaduct van een taluut gereden. Er was ook een auto bij het ongeluk betrokken. Zes mensen zijn gewond geraakt. Drie buspassagiers zijn ter plaatse behandeld. En de chauffeur van de bus is naar het ziekenhuis gebracht. Maar is wel aanspreekbaar. Verder raakten nog twee inzittenden van de auto gewond. Oorzaak van het ongeluk bij Alkmaar is nog niet bekend. En de Amerikaanse president Obama is aangekomen in Israël. Zijn eerste bezoek aan het land sinds hij president is. Op het vliegveld van Tel Aviv werd Obama verwelkomd door onder andere premier Netanyahu en president Peres. Obama blijft drie dagen in het Midden-Oosten. Hij gaat ook naar de Palestijnse gebieden en naar Jordanië. Dat zijn de hoofdpunten. AWB, verkeersinformatie. Files op de A2 van Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, 6 kilometer. Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... bij de afrit Numansdorp, 2 kilometer. En op de N242 vanaf Middenmeer naar Alkmaar. Voor de Ring Alkmaar, 3 kilometer file. De weg is tussen de Ring Alkmaar en Boekelaarmeer... nog steeds helemaal afgesloten na een ongeluk. U kunt zolang omrijden via de westkant van Alkmaar over de N9. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Annette Birschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. En Frans Lomans is de hoofdredacteur van Panorama. Um, tien jaar geleden begon de Irak-oorlog. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell... kunnen we ons allemaal nog herinneren. Die beelden in de, uh, bij de Verenigde Naties hè, legde uit... Uh, dat er massavernietigingswapens waren daar in Irak. Een inval uh, was dus noodzakelijk, vond hij. En vonden veel meer mensen. En uh, eigenlijk uh, ja, lieten we ons dus allemaal door die politici... Uh, meenemen daarin. Uh, Frans, zijn journalisten te goed gelovig geweest, vind jij? Met de wetenschap andere, andere van tijd, nu, hè? Hè? Nee, andere tijd. Ik bedoel, tien jaar geleden geloofden wij uh, banken... geloofden wij politici binnen grenzen. En uh, nee, we waren dus goed gelovig, blijkt nu. Maar... Ho hoewel ik ook niet weet hoe je dat als journalist... had moeten achterhalen, dat je goed gelovig was. Hè? Ik bedoel, was daar maar eens achtergekomen dat uh, Paul 100% bewust, of niet helemaal 100% bewust aan het liegen was. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik moet dan toch zeggen dat er ook genoeg politici waren... of in andere landen ook uh, media, die het echt betwijfelden. Zelfs de, de voorzitter van de VN-commissie... die toen de inspecties deed in Irak, die betwijfelde het eigenlijk ook. Dus de twijfel waren erg groot. Uh, het was trouwens ook niet zo dat de hele Nederlandse journalistiek... Uh, onkritisch uh, achter Paul en Bush is aangelopen... Er um, waren wel ook kritische stemmen, juist als het om de, om de nou, deelname van Nederland ging. Uh, maar maar het... hadden goede journalisten het kunnen achterhalen op dat moment? Nee, maar je had tenminste twijfel kunnen hebben. En je had heel duidelijk uh, de twijfel die overal was. Kijk wat, wat er nu naar buiten komt. Um, is inderdaad, uh, was nu op Duitse televisie een documentaire. Die duidelijk heeft gemaakt uh, uh, uh, hoe dat eigenlijk gegaan is. Hoe uh, Amerika eigenlijk aan die rare tekeningen en, en, en zo is gekomen. Vanuit Duitsland die... Ja, nou, dat blijkt dus uh, een asielzoeker, Irakse asielzoeker ja. geweest te zijn. Die daar maar iets heeft opgetekend. Uh, alleen met de bedoeling om uh, uh, um, ja, um een verblijfsvergunning ja. voor Duitsland te, te krijgen. Maar, maar dat, de, was dat, ja. zel, dat is dezelfde documentaire die van de week op de BBC is uitgezonden. Van Panorama. Ja, ja, ja denk ja. ik wel. Ja. Nee, precies, dat leidt ja. terug naar één persoon die, uh, ja, en, die, die eigenlijk alles verzonnen heeft. En de Duitse inlichtingendienst die, die, uh, die, die was in eerste instantie heel enthousiast. En later hadden ze iets van, nou, dat kan niet kloppen. Dat, dat is gewoon... Uh, dat, dat kunnen we absoluut niet verificeren. En die hebben nog Amerika, Washington, gewaarschuwd. En hebben gezegd: ja, niet gebruiken. Want uh, uh, je kunt het niet controleren wat, wat, wat die zegt. En ja, goed, Powell en zijn en mannen hebben het wel gebruikt. Het kwam in een mooi enthousiasme om. Om ja. hiermee te beginnen natuurlijk. Ja. Ja, de maar ik, ik, om, om de vraag, konden journalisten, ja. konden, konden ja. wij dat controleren? Uh, uh, ik denk het niet. Maar ja. in ieder geval uh, was twijfel absoluut nou. aan de orde. Frans, in de documentaire komt zelfs naar voren... dat uh, ze vanuit de Amerikaanse overheid gewoon uh, spullen hebben laten lekken... naar de, de, de, de New York Times, die daar dan vervolgens een stuk over schreven. En dan konden zij weer zeggen, kijk, de Times ja. meldt het ook. En, en alles werd dus eigenlijk geconstrueerd om het maar zo, zo ja, mooi maar, te krijgen. Ja, maar kijk dan... Ik bedoel, de journalistiek wordt natuurlijk ook al decennia lang misbruikt in dat opzicht. Hè. Wij laten ons graag een lek aanleunen. Hè. Uh, uh, als we ons iets gepresenteerd wordt als een primeur... dan uh, klimmen we in de hoogste boom en dan gaan we schreeuwen dat we een primeur hebben. En dat dat een primeur is die anderen weer gaan misbruiken. Dat ja, is van alle tijden. Bedoel, wij, wij zijn natuurlijk niet zo, uh, wij even journalisten... Ja, we zijn natuurlijk niet zo, uh, zo brandschoon en we zijn veel te geil op, uh, oh. op nieuwtjes. Want, ja, maar... want wat jij zei Frans, want we, we hebben het ook voor Watergate gehad... en daar ging dat niet over een oorlog... maar daar zag je toch ook dat politie aan alle kanten hebben geprobeerd... om, om uh, nou ja, ons, de journalisten, maar zo de ja. mensen te, te, te Ja, maar dat is het natuurlijk toch ook op veel fronten gelukt. Hè? In ja. dat hele Watergate gedoe. Ik bedoel, er waren gewoon een paar journalisten, een dappere hoofdredacteur... een dappere uitgever die zei... Uh, Zullen we niet alles geloven wat, uh, wat mensen ons proberen uh, op de mouw te spelen? Ja. Kijk, wat, wat, wat ik uh, in, in dit geval, en Watergate Trans, zo'n zo klassieke voorbeeld, maar ook Irak... Uh, uh, wat je kunt zien, het belang van uh, um, NGO's... Hè, van organisa maatschappelijke organisaties of uh, bewegingen... Die, die zelf iets uitzoeken. Dat zie je ook bij de milieubeweging. Um, nou, denk maar aan, ook aan het geval van, van Shell en Nigeria. Um, nou Daar heeft Milieudefensie dan ook een, een, een zaak aangespannen uh, hier in, in Nederland. En, en hebben ook dingen naar buiten gebracht. Dus dat, die zijn van ontzettende onschatbare waarde... ook voor de journalistiek... Want die kunnen ons ook wel helpen. We kunnen ook niet overal zijn. En dan, uh, ja, ja, maar tegelijkertijd zijn dat ja. toch ook organisaties... die ook wel gebruik maken van de journalistiek. Want ja, maar goed, dat zij, is zij natuurlijk... leveren weliswaar informatie... maar je moet ze toch ook controleren. Ja, maar goed, dan, dan heb je tenminste twee kanten. En dan, dan is het natuurlijk onze taak. En daarvoor worden we opgeleid. En hmm. daarvoor worden we uiteindelijk ook betaald... om het kritisch te bekijken. En echt te zien, is dat redelijk? Zou dat inderdaad kunnen kloppen? Want we... Wees eerlijk, we kunnen niet overal zijn, we kunnen niet alles controleren. Nee. Maar tenminste kunnen we als we het niet controleren heel duidelijk zeggen dat het niet te controleren ja. is en dat er twijfel zijn aan. Joris uh, Luijendijk twittert, al die cheerleaders van de Irak-invasie... bij Elsevier en de Volkshand, noemt hij met name... zitten nog steeds op hun plek, suffert. Um, <laughs> moet, zouden mensen nou, daar uh, hey. lering uit moeten trekken? Ja, dit, dit, dit, dit klinkt een beetje als, van, die waren wel heel fout in de oorlog. <laughs> hè? Die dienen die, die met pek en veer uh, hun redactiepanden uh, uitgejaagd te worden we zouden nee. allemaal moeten opstappen, zeg je. Ja, ja, Ze we hebben hem allemaal ik, laten misleiden. Ik neem aan als ik al jouw uitzendingen nu ga terugbeluisteren... <laughs> vanaf 1912 of... Nou, eh, ik ja. weet het eigenlijk niet. Want als je denkt dat Colin Powell uh, zelf heeft gezegd... dat dat echt een zwarte bladzijde in, in zijn leven is... en echt die, die fout heeft herkend. En, uh, um, en, en ik ben absoluut een vervechter daarvan... dat wij journalisten, en nou, ik ook, um, ook... Nagaan en wat, wat hebben we eigenlijk fout gedaan? En, en hoe kunnen we dat anders beter mm. doen? En, en, en, en juist uh, Joris Luijendijk heeft met zijn boek ook veel wegen gebracht. Ja. Uh, um, in de buitenlandjournalistiek. Dat je dus veel duidelijker ook aan de kijker, de lezer, de luisteraar mm. maakt... Uh, wat weten we nu echt, ja. wat hebben we echt uh, kunnen checken... en waar moeten we uh, twijfelachtig ja. Ga, over gaan zijn. We, gaan wij vanmiddag protesteren voor de gebouwen van de Volkskrant in Elsevier... en eisen wij het aftreden van iedereen nou, die ooit het aftreden, maar mening ik eis, over Irak heeft gehad. Ik eis niet het aftreden, maar ik zie toch, uh, juist op programma als dit hier bijvoorbeeld... dat er toch ook een belang is, een interesse is bij, bij mensen... en ik vind ze hebben ook een recht daarop, uh, hoe wij berichten... Hoe komt het mm, tot stand. Nou, dus turee. achteraf dat we ook duidelijk maken. Dus aftreden daar heeft niemand o, nee. van. Over transparantie gesproken. Ja, we gaan ja. het over jouw blad hebben, Frans. Panorama, want uh, we, hebben alleen... <laughs> we hebben net al alleen... onderwerp. Nou, je bent in ieder geval goed op de hoogte van dit onderwerp. Dat, dat, uh, dat is duidelijk. Uh, we hebben het er net over gemeld hè. in het, in het media nieuws. Afgelopen vrijdag uh, is uh, Koen Scharnberg, uh, Panorama-verslaggever, uh, heeft een eis van 18 maanden aan zijn broek gekregen wegens betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag. Hij uh, was jarenlang de het verslag maar daar hebben jullie een eind aan gemaakt nu. Uh, uh, de facto heeft koens sinds dat hij maart vorig jaar is opgepakt... <tie> geen letter meer geschreven voor Panorama. Heeft hij heeft een tijd in, uh, in voorarrest gezeten. En die zaak is, uh, is eindelijk dit jaar gaan spelen. Het, het was de uh, Rob uh, Z-zaak, Yellowstone heette dat officieel. En het had alles te maken met uh, wat vergaande banden tussen... Uh, tussen mijn verslaggever en, uh, en de ja. crimineel Wok Z. Maar jullie hebben besloten om hem, uh, of jij dan denk ik... besloten om hem nu te ontslaan. Uh, of tenminste, dat heet dan in goed overleggen Nee, daar nee, zijn nee, dus we al betrekkelijk vroeg mee begonnen... om het uh, dienstverband okay. uh, uh, vriendschappelijk dus te maken. Alleen de, duurde dat lang. De verdenking was, was genoeg daarvoor. Je vindt niet dat hij eerst veroordeeld moet worden... om, om dit uh, hard te maken. Uh, de, de verdenking en uh, de informatie die ik had... Uh, vond ik genoeg om zo snel mogelijk afscheid van ons te nemen. Vond hij zelf nemen. dat hij nog wel door kon? Uh, uh, hij vond niet dat hij door kon, denk ik, diep in zijn hart. Maar dat mocht hij natuurlijk in al die onderhandelingen niet zeggen. Hè, van, uh, we, we hebben één bespreking gehad in dat, dat pand waar ik zit in hoofddorp. Heeft een Donald Duck-zaal. <lacht> en uh, <lacht> wij zaten in de Donald Duck-zaal. En toen zei de advocaat. Uh, ja, maar hij kan toch andere dingen doen binnen dit bedrijf? Ik zeg, ja, we hebben hier stiften liggen... en alle tekeningen aan de muur zijn in zwart-wit. Dus als Koen dat nou mooi inkleurt... kan hij misschien doorschuiven naar de Donald Duck. Nee, natuurlijk onzin. Hij was misdaadverslaggever. Als je uh, je banden te diep gaan met een uh, al eerder veroordeelde crimineel... en een wederom uh, erg... Uh, uh, erg hard bezig zijn, de crimineel, dan uh, moet je afscheiden. Jij vond gewoon niet af. dat hij kon blijven. Mag kon ik, blijven. Mag, mag Op je ik maar even, die even die iets vragen? Want ja. Ik ben ja. nu toch nieuwsgierig. Want jij zei, het was niet alleen de, de, de, de, de rechtszaak... maar ook informatie die jij had. Is dat informatie die wij nog niet hebben? Ik hoop dat dat informatie is die jullie nog niet hebben ja. Nou, dan kunnen we die ja, nog nee, nu nee, krijgen. Nee, nee, nee. Maar nee, is nee, dus blijkbaar nee, nee. Zo, zulke informatie dat jij dacht of jullie ja, dachten... het was onmogelijk om verder te gaan. Maar het gaat erover dat hij te nauwe banden ja. had met... Uh, daar, daar kwamen in het kort op het het kundinatische neer. Kundinatische... En die nauwe banden, uh, waar die nu van verdacht wordt... is, is de betrokkenheid bij een, uh, bij een brandstichting ja. en die hele ja. Want. Ook die zat er in. Valse geschreven, verzekeringsfraude, dat soort uh, Frans, dingen. hoe moeilijk is het? Want, want uh, jullie doen veel aan, aan criminaliteit. Dus uh, ja. ik kan me zo goed voorstellen dat je... Ja, je, moet je, je, je bent al gauw dicht bij bronnen, lijkt me. Als je, als je daar goede verhalen wil maken. Uh, het is het meest uh, glibberige gebied wat er uh, bestaat. Want, en criminelen, uh, t, tot mijn uh, niet altijd grote genoegen... Uh, heb ik ook best innige banden met sommige criminelen... Ze, Jij ook? Ja. Oh. Uh, ze kan je snel zien als vriend. En uh, dat kunnen ze best goed uitspelen. Ze kunnen ook heel goed. Uh, ik krijg ook wel eens telefoontjes als, er een, uh, uh, als we een verhaal, met een verhaal bezig zijn. En dan krijg je een heel vriendelijk telefoontje. Beste Frans. Ik vind het niet zo'n goed idee. Dit verhaal. Misschien is het toch slimmer om het niet te doen. Dat gaat op een buitengewoon relaxe toon. En. Uh, ja. Kijk. Dat soort dingen spelen constant. En dan dus haal je deze onmiddellijk deze de slaggevers terug, of niet? Uh, en dan uh, probeer je daar weer uh, onderuit te komen... en te zeggen van, nou, wat je met normale uh, uh, mensen ook doet... je mag het verhaal van tevoren lezen, dat soort dingen. Mm. Want dat doe je. Ik bedoel, je hebt geen zin... Uh, ik heb ook geen zin om uh, iedere avond twaalf uh, boze telefoontjes te krijgen... en dat ze ook voor de deur staan... Uh, om mijn vrouw en uh, mijn pleegzoon uh, ja. te intimideren. Wat er natuurlijk ook vaak voorkomt, hè? Mm. Vaak, wat wel eens voorkomt. Ja. Dat heb jij ook meegemaakt, ook? Uh, nou, ik heb het in het. Uh, ik heb wel bedreigingen meegemaakt. Ja, mm. ja. Mm -hmm. Dus, uh, maar, maar goed, bij Koen, Koen is nu nogmaals, hij kan nog steeds onschuldig bevonden worden. Hè, voor alle duidelijkheid. Nee, precies. Hè? Want well, Annette, dat zit er natuurlijk in. De rechter moet er <lacht> uiteindelijk nog een uitspraak over doen. Stel dat hij wordt vrijgesproken, kan. Uh, ja, dan, dan is hij dus wel ontslagen bij zijn blad. Of ja, kan dan hij... is hij ontslagen. Maar ja goed, dat was niet alleen dat. Want er waren nog meer informatie, heb ik nu begrepen. Ja. Die ik nu helaas maar... misschien jij vindt, straks het, bij de koffie. Jij vindt het wel terecht. Of... Uh, ja dat, um, in, in dit geval moet hij het zelf beslissen. Hij is hoofdredacteur van een blad. Ja. En als de informatie zegt... en zegt die informatie is zo voldoende dat het niet meer kan. En um, kijk, het lijkt me vreselijk lastig... als je dus over een misdaad schrijft. Um, dan, dan kan het denk ik niet dat je buiten blijft... en, en alleen maar van buiten ja. naar de onderwereld kijkt. Want ik denk dat het dan nodig is dat je daar ook... Uh, dat je je in dat je die wereld begeeft. En dat, dat is. is dus een schimmig gebied. We hebben dat ook gezien met Peter R. de Vries uh, bijvoorbeeld. Nou, wij weten allemaal nog dat uh, beroemde historische interview... Uh, met, die, um, met die man, ja ook een crimineel, die ja, Joran ja. van der Sloot ja. uh, uh, heeft geïnterviewd. Ja, later bleek uh, ja, dat hij dus uh, ja, ook een zwaar crimineel was... En, uh, en toch is Peter R. de Vries daar eigenlijk uh, zo mee weggekomen. Dat die zo'n zo crimineel heeft ingezet. Ja, dat was die Patrick van de, toe... de Eemer, ja. die, die in die auto weet. Ja. Uh, en Het beter is ook natuurlijk vanwege deze wat. Uh, ook weer wat klibberige zak, natuurlijk weer terug bij Panorama. Hè? Die schrijft nu weer af en toe verhalen <laughs> voor ons. <laughs> ik bedoel, ik, je moet het gevaar wel een beetje opzoeken. Hè? Ja. Nee, maar goed, ja, je, maar je, je, het je het zit de je, grens. Jullie hebben is is ook Bas, Bas van Houten, prima uh, verslaggever. Ja. Ja, die, die, ja, die kent ook allemaal mensen in, de, in die wereld. Maar dat ga, je gaat daar wel mee door gewoon. Nee, kijk, het rare is dat ik iedere Bas is freelancer bij ons. En ik gril Bas, denk ik, eens in de twee maanden. Ik, Bas wil dat ook, hè? Dat ik hem check. Ja. Van dat ik niet met het idee rondloop. Bas zit aan de verkeerde kant van de grens. Dus ja. ik heb dat met iedereen gedaan, behalve bij Koen. En dat maakt mij natuurlijk een, een soort derde rangs hoofdredacteur. Van dat ik iedereen gril. Behalve degene die hoe, waarom, moeten... waarom, waarom bij hem niet Maar dan? hoe kun je dat doen? Nee, dat kun je, je kunt in een gesprek wat je twee uur laat voortduren. Kun je daarop speculeren? Koen, hoe zit het met je verhouding tot bijvoorbeeld Rob? Want hij had al voordat hij bij ons kwam al een boek geschreven over deze man. waarmee hij nu samen in tussen zegt, criminele zaken is. Ja. Hè, maar Hè, jij, dus bent, ik, jij hebt hem te veel vertrouwd, gewoon. Dus ik heb hem gewoon te veel. Ja, omdat het een godzellendig aardige man is. En ja. dan merk je weer van dat dat dus geen donder zegt. Ja. Hè, en dat, dat, dat maakt mij tot, tot iemand die naïef is. En ik heb wel eens gezegd: van, als ik mijn baas was dan had ik serieus overwogen om te ontslaan na aanleiding van deze zaak. Frans, wat zeg je hier nu? Nee, ja, ik, ja, maar ik heb jarenlang... Jij vindt dat slaggever... je een enorme fout hebt gemaakt? Ja, ik vind dat ik een ongekende fout heb gemaakt. Nou, ik hoop ja. maar niet dat ze van, uh, van ja, de uitgeverij. Nee. Goed, mensen zijn heel vergevingsgezind, veel vergevingsgezinder dan ik ben. Dus... Uh... Nee, ik vind, het, uh, ik vind dat een hoofddirecteur niet naïef dient te zijn. Wil, ja. ik, hey, ik ben geen 12. Ik Ja, maar je voelt je ook wel door hem beduveld, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik, heb hem, uh, ik heb hem de kans gegeven om mij te beduvelen. En dat is, uh, dat is, ah, niet, uh, ja. dat is niet cool. Nee, eerlijk. Ja, eerlijk inderdaad. Ja. Nou, jullie gaan nog even doorpraten. Over, als, als je ja, ja, ik word erin, en dan... dan kom ja, ik straks ja, ja. weer naar binnen. Hè? Okay. Dank dat jullie er waren, Annette Bissel en Frans Lomans. Dit. Is radio 1 Lunch. Uh, gelijk door naar de andere kant van de tafel, want daar zit hij klaar. Wietse van der Goot, uh, 30 jaar uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zie het nu, Wietse. <laughs> Ongelooflijk. Uh, nee, ik ben een grote fan uh, altijd geweest van jouw vader. Oh, dat, uh, dat kan klopt, Ik ja. zie het nu. Hij is de zoon van Leo van de Goot, dames en heren. Dat klopt toch? Dat is waar, ja. Radioheld van uh, heel veel mensen die hier uh, tegenwoordig in Hilversum uh, werken. Uh, sportcommentator voor een productiebedrijf, RTL7, Sport 1. We hebben je met de tour ook gezien, inderdaad, met, uh, met die ja. hè. Ja, dat was ik. ja. ja. Oké, okay, nou leuk dat je er bent. Uh, we, gaan, uh, uh, we gaan kijken hoe ver je komt. 72 punten, dat is de uitdaging. En uh, daar moet je overheen. Eerst een nieuwsfactor bepalen. Komt de Nationale Nieuwsquiz. Volgens de terrorismecoördinator vechten Nederlandse jongeren mee aan de zijde van radicale groepen. Zo'n 100 Nederlandse jihadstrijders vertrokken naar Syrië en andere conflictgebieden. Als ze Syrië overleven, kunnen ze geradicaliseerd terugkeren naar Nederland. you. In Syrië is voor het eerst een jihadstrijder gedood die uit Nederland kwam. De 20-jarige Moerat M. Hij is, tot nu toe bekend, de eerste Nederlandse jihadstrijder die is gesneuveld. Ja, in Syrië is vorige week de eerste jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland was afgereisd. Dat meldt de Volkskrant. Vraag 1, wat was de Nederlandse woonplaats van deze man? Delft. Dat is goed. Het gaat om de 20-jarige Murad M. Onduidelijk is nog hoe hij is uh, omgekomen. Vraag 2. De Syrische regering en de rebellen beschuldigen elkaar uh, dat ze chemische wapens hebben gebruikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van welk land liet weten, de beschuldiging van Syrië. dat het de rebellen waren die deze massavernietigingswapens hebben ingezet te steunen? Dus uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken van welk land liet dat weten? De rebellen te steunen. Uh, ja, dat het de rebellen waren die de massavernietigingswapens hebben ingezet. Uh, Saudi-Arabië. Het was Hoi. Rusland. De Verenigde Staten zeggen geen bewijs te hebben... dat er überhaupt chemische wapens zijn gebruikt. Vraag 3. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook uh, een paar mogelijke antwoorden te horen... waar hij bij hoort. Het hoofdpijndossier, zo werden we genoemd. Het hoofdpijndossier, zo werden we genoemd. Het over één? De voorzitter van de geschorste voetbalclub ZTS uit Zaandam... Die vindt dat zijn club geslachtoffer is door de KVB. Twee, het Cypriotisch parlement heeft nee gezegd tegen het Europese steunpakket. Of drie, Gijsbert Ruiter viel vorig jaar agent aan met brandbommen... en werd gisteren door de rechter alvast vrijgelaten. Uh, dat is de laatste drie. Het hoofdpijndossier, zo werden we genoemd. Ja, kop uit de volkshand. Gijsbert Ruiter viel agent aan... toen die het hek wilden weghalen dat Ruiter had geplaatst... tegen de overlast van woonwagenbewoners. Vraag 4. De rechter doet over twee weken pas uitspraak... maar stelde de ruiter al vast in vrijheid. De straf komt waarschijnlijk lager uit dan de negen maanden... die hij in voorarrest heeft gezeten. Hoeveel jaar celstraf had justitie tegen deze verdachte geëist? Acht jaar. En dat is goed. Het uh, vervolgt voor poging tot moord op zeven opsporingsambtenaren. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Ik heb overigens niet geslagen, laat dat, dat, dat even duidelijk zijn. Dat is voor mij het moeilijkste en daar ook wel verdrietig van. Ja. Is niet zo moeilijk. Rafael van, van der Vaart. Ja, op oudjaarsavond zou hij zijn vrouw Sylvie hebben geslagen. En uh, uiteindelijk betekende dat het einde van hun huwelijk werd steeds gezegd. Vraag 6. Ander voetbalnieuws. Het Franse tijdschrift Frans Voetbal heeft berekend... wie momenteel de best verdienende voetballer ter wereld is. Wie is het? Uh, dat is David Beckham. Weet je ook hoeveel hij verdient? Ik meen 32 miljoen per jaar. 36 miljoen 36. maar. vijf ja. 5% daarvan is salaris. De rest is vooral afkomstig van reclamegeld. Je speelt ook echt nooit aan bij het Paris Saint-Germain. Uh, dan de laatste vraag. En dat is uh, de vraag waar je 4 punten mee kan verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat om een persoon dus. Luister goed. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik heb de tv-variant van deze quiz 5 jaar geleden gewonnen. 3. Reaal. ik regelde het allemaal. 2. Ik was de grote onbekende, maar nu kent iedereen mij als Mr. Euro. Uh, Jeroen Dijsselbloem? Uh, dat zou hem wel eens kunnen zijn. De laatste was, ik ben teleurgesteld in het Cypriotische. Nee, maar ik kom niet met een nieuw reddingsplan. Inderdaad, het is Jeroen Dijsselbloem. Hij won ooit de Nationale Nieuwsquiz op tv, 2008.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 Terug bij Wietse van der Groot, 30 jaar uit Amsterdam. Scoren 7, dat betekent dat er 11 nodig zijn... om hoger uit te komen dan de 72 die nu op het scorebord staan. Nou ja, dat is gewoon mogelijk. 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan mag je het antwoord geven... of je zegt pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. In welke provincie gaat het Nieuw Kanaal het koning willem alexander kanaal heten? Drenthe. Goed, wat voor kledingstukken van prinses Diana zijn geveld voor ongeveer 1 miljoen euro? Jurken. Goed, de Rijf Bullseye Wifi gaat in hoeveel grote steden een wifi-netwerk uitrollen? 37. Dat is goed. Ruud Gullit gaat in tv commercials van welk museum de hoofdrol spelen? Rijksmuseum. Is goed, hoe heet de oud-schaatser die stopt als bondscoach van de Italiaanse schaatsproef? Gianni Romme. Is goed, de Londense burgemeester Johnson heeft gezegd dat hij wel een gooi zou willen doen naar welke functie? Premierschap. Dat is goed. Hoe hoog is de beloning voor de gouden tip over de aanslag op het gemeentehuis in Waalre? 25.000 euro. Dat is goed. Hoe heet eigenaar van de beheersmaatschappij BPG en webwinkel Gatel die gisteren failliet werd verklaard? Uh, Henk Krol. Dat is goed. Ken de reactor in welke Nederlandse plaats blijft zeker nog anderhalve maand dicht? Petten. Ook dat is goed. Hoe heet de zakenman die volgens de rechtbank in Haarlem 25,7 miljoen euro moet betalen aan de staat? Jan Dirk Paalberg. Goed. Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat 175 vliegtuigen leveren aan welke luchtvaartmaatschappij? Pas. Dat is Ryanair. Hoe heet de oud presentator die vrijwel genees is van een zeldzame aandoening aan zijn stembanden? Freuling? Goed, welk duo heeft officieel het wereldrecord voor meest digitale single releases binnen 24 uur op de naam gezet? Nick en Simon. Dat is goed. Gemeenten en provincies mogen elk hoeveel oranje strikken toekennen aan lokale initiatieven bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander? Pas. Dat zijn er vijf? Hoe heet de schrijfster en columniste... die zaterdag op 64 jarige leeftijd is overleden? Russia Paper. Goed, in welke Amerikaanse stad wil de burgemeester dat sigaretten nergens zichtbaar te koop worden aangeboden? Pas. New York in de Turkse hoofdstad Ankara is een explosie geweest bij welk ministerie? Binnenlandse zaken. Het was justitie. En de vraag is: zijn het er elf? Want die moest je er hebben om over die 72 heen te komen. Heb je meegeteld in je hoofd, of niet? Nee. nee. Het zijn er 13? Kijk, dus dat is gelukt. 91 staat er uh, nu uh, bovenaan. We krijgen morgen nog één kandidaat, want we doen het programma Vrijdag niet. Dat heeft alles te maken met het schaatsen. Dus dat voordeel heb je dat ook al. Absoluut, ja. Maar morgen nog even in spanning zitten. En wie weet ook 300 euro erbij. In ieder geval nu uh, mee uh, de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. Veel plezier erbij. Dankjewel. Uh, wij melden ons zometeen weer. Dat doen we na het NOS Journaal van 1 uur.